maar in grote leiding. Wij beginnen aan onze les 34 De les werd gisteren opgenomen gisteren ik bedoel ik zit nu, het is nu vrijdag, ik zit thuis en de les van gisteren werd opgenomen, maar ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de opname. Dus ik heb vandaag een, wat ik zeggen, de best mogelijke microfoon gekocht en die heb ik nu geïnstalleerd en dat moet de beste... ...weergave geven. Dus ik zit thuis en probeer de les... ...van gisteren... ...opnieuw in te spreken. Natuurlijk zal, de, zal het niet precies kloppen... zoals gisteren was... ...maar in grote lijnen zal ik het wel... ...vertellen. Het bord staat achter mij... ...krijt heb ik ook in mijn handen, dus... En ik zie jullie allemaal voor mij, zonder dat ik jullie in fysieke uh, uitholikheten zie. Uh, even een inleidingje. Uh, ik ben bezig met een leergang, wat ik noem leergang Kabbala in praktijk waarin ik zal proberen regeltjes uh, op, op te zetten. Um, hoe, kunnen, hoe kan iemand die het geestelijke werk doet aan zichzelf um, omgaan met de wereld uh, buiten om. Oh. Dus op zijn werk, thuis. En dat probeer ik dan opmaken aan de hand van twee dingen. Van het uh, uit het Joodse wetboek. Uh, dat zijn de zeg maar regels, wetten die gewoon Jood moet naleven. En dat is een absolute uh, geestelijke wetten, wetten van het heelal. Uh, natuurlijk dat men uh, heeft er van van gemaakt, maar ik probeer dan dat geestelijke inhoud eruit halen en verbinden met de lessen die wij tot nu toe hebben we hebben, hadden we gehad. En in die verband kunnen wij ook, dat kan ons uh, zeer hulpzaam zijn voor ons om, om Kabbalah ook in praktijk van alle dag te brengen. Dan zullen vele vragen van, van ons uh, opgelost worden. Door het bestuderen van die leergangkabbalen in praktijk. Alle materialen heb ik al. Het is alleen nog een kwestie van even puzzelen, puzzelen. En ik hoop dat het binnen een paar weken klaar komt. Dat wil niet zeggen dat onze handleding hier zo daarmee afgeschaft wordt. De handleding voor inweldige zuivering en opbouw. Want dat is voor de eerste. Het ene kan je doen en de andere hoef je ook niet, hoef je niet uh, op, op, op, opzij te leggen. Want de ene is voor de innerlijke zuivering en opbouwen. De andere is, wat ik nu doe, is uh, vervolg daarvan, als het ware, een soort applicatie daarvan. Wat je doet innerlijk, dat jij het ook uiterlijk kan uitstralen. Uh, dat is wat op leergang kaballen in praktijk betreft. Verder, er zijn onder jullie mensen die sommige van jullie hebben een levenspartner, de anderen uh, gescheiden of nog geen partner hebben of uh, weduwen zijn uh, hoe je omgaat met, met je partner of met het zoeken naar je partner, uh, dat is natuurlijk jouw eigen, eigen zaak. Ik kan alleen maar zeggen, ik kan je alleen maar aanbevelen, uh, zoals ik altijd doe, Hawaii als de beste partner die jij kan hebben. Ook als je een levenspartner, een fysieke levenspartner heeft want het kan ook zo so zijn dat men streeft, verlangt naar een partner levenspartner, hier op aarde en vindt men iemand en dat kan betekenen, het einde aan het geestelijke aan het geestelijke werk aan jezelf dus kijk nou wat is als het als je een partner kan vinden en je denkt dat het dat zal je dan ook in ieder geval niet storend zijn in jouw geestelijk werk dat is het rechtvaardige maar vaak is het omgekeerd dus niet erg is het als je alleen bent en als je daarbij stap voor stap dichter bij het waarnemen van waar je komt, dan zal je ook het, gevo het gevoel van eenzaamheid en het gevoel dat de, de drankgevoel dat jij iemand nodig heeft hier kan ook verdwijnen. Dus het, is, het is allemaal aan jou, het is jouw persoonlijke neiging en hoe je dat allemaal doet. Um, nog iets over vragen en antwoorden. Bij Ari heb ik aangetroffen dat euh, Rabbi Rach, uh, Gein Wittay hoorde wel zijn Rav, Rav vertellen dat toen Ari nog in de leer was en nog niet aan zijn opgekomen was in het in de leer zelf toen had hij um, leraar lera gehad een leraar en een ander gaf hem een ander aspect van de leren van kabbalah, van het, de, van het geheime van de geheime leer en hij stelde veel stelde natuurlijk vragen en ...zijn leren ...of leraren... ...steeds ont, ontweken... ontwijken van, ont, ont, van... ...antwoord, directe antwoord te geven... ...van uitgekouden... ...antwoord... ...maar... ...in plaats daarvan zei ze tegen hem... ...ga maar daar en daar lezen... ...dat commentaar van dat en dat en dat... ...dus ze gaf hem... ...als het ware... Een, ...niet een... Een antwoord van ja of nee, of dit of dat, maar het is altijd een proces. Hij gaf hem een richting. En ook daar moest je nog inspanningen leveren voordat hij het antwoord zou komen. Dat is, is Kabbalah. dat is een speciale methode waarbij een mens moet zelf. Uh, antwoorden vinden, een leraar kan hem een, een richting geven, maar hij moet zelf antwoorden vinden die vanuit zijn eigen wortel van zijn ziel bevestigd worden. Daar gaat het om. En niet dat, dat men de mening van de stelling, al is het wel correct, van de leraar gewoon aanneemt, zonder eerst een eh, degelijke inspanning te leveren om het eigen te maken dus ook wat ik jullie vertel, is ook niet van mij maar ook ik, wat ik leer bij Ari moet ik ook daarna ook zelf weten te vertieren binnen mijn structuur, binnen mijn wortel van mijn ziel, zo moet ook jij dat doen binnen jouw eigen unieke uh, zijn. Je moet proberen dat van binnen dit antwoord te rijmen met jouw unieke st structuur van jouw eigen ziel. Het was nog iets, het was nog erger. Uh, Soms zijn leraren gaven hem opzettelijk, natuurlijk hij was erg hoog al op dit, in, die, in die periode, maar ze gaven hem soms als het ware om zo te zien hun verkeerde antwoorden. Om hem weer ook weer aan het denken en aan het werken aan zichzelf aan te zetten. En dan ging hij erg hard zoeken naar antwoorden. En dan kwam die, teweeg, kwam die dan uh, uit dat de leraar, hij heeft fout gemaakt. Dus hij kwam naar de leraar daarna. Het is een enorme uh, kracht moet een mens op, opbrengen om dat te zien dat het en, en innerlijk vergewist te komen dat zijn leraar heeft fout gemaakt. En dan ging je naar zijn leraar bijvoorbeeld. En dan zei je dat en dat en dat en dat. En toen begreep je dan langzamerhand dat ook leraar heeft hem speciaal zo aangezet. Niet om hem uh, van de weg te brengen. Maar om hem aan te zetten. Want hij was al waardig genoeg. Om krachthaal genoeg. Om achter de waarheid uh, aan, aan te komen. Te zoeken naar de waarheid. Hij, ook vertelde, hij vertelde ook aan Chaim zijn enige leerling, aan wie hij al zijn leer, leer heeft uh, toevertrouwd. Dat vaak waren dat momenten waarbij hij aan één pasoek, aan één vers uit een hele week aangewerkt had. Dus week betekent week, betekent dag en nacht. Dus één week zat hij aan één zinnetje uit te werken en moest hij uitkomen. En als je dan uitkomt, dan ontvang je een geweldige uitstraling, een geweldige correctie, een geweldige licht dat aan de wortel, aan de wortel van jouw ziel baant. En dat is net als een, een, een explosie. En daardoor kan je dan weer andere versen ook weer gaan aanpakken. Ik zal natuurlijk met jullie dat niet doen. Ik ga jullie ja. op verkeerde spoor zetten. Maar het is werken aan jezelf. Ook als ik iets op onze les zeg. En dan ga ik iets optekenen en niet alles komt, uh, precies alles komt uh, op de tekening. Maar niet op de tekening wat die, die wij aanmaken van grafisch, komen alleen belangrijke dingen. De kern. En soms uh, geef ik een voorbeeld, dit of dat, gematria, of iets dan. Dat geef ik geef gewoon geef ik ter, ter illustratie. Jij hoort het, ik zeg bijvoorbeeld, uh, ik zei vorige keer iets of een ab van het Bartsoef-ab van Hochma. En iemand vroeg mij, nou, wat is nou ab? Ja, hij heeft dat ook gehoord, maar nog een keer, wat is dan ab? En ik heb dan nog gegeven dan hele uitleg, wat de gematregelen van die ab, hoe dat, hoe dat zich, hoe dat de vulling van ab is tot stand gekomen. Dat is dan juutke K en dan gaan we de Jud weer uitschrijven, die drie letters en dan hij uitschreven. Al die letters uitschreven. En elke letter heeft zijn negen getaalbehouden. En als je dat optelt, uh, dan wordt het 72. En dat geven we uh, weer met ab Stel dat jij het niet heeft kunnen begrepen of pakken. Dan betekent dat dat jij, ah, ik, misschien had ik het iets verteld en dat hebben we niet opgetekend. Dan ga je zoeken. Op de site vind je dat. Ook in de links, waar hebben we links? Daar kan je ook komen bij een glossarium van, kab van kabbalistische termen. Daar kan je even uh, zoeken. Dat zoeken, dat geeft jou, bouw je door het zoeken naar antwoorden, bouw je jouw keling op. Dus het is erg goed, goed als je vragen hebt. Maar probeer antwoorden eerst zelf overal te zoeken overal betekent hier op onze site in onze boeken, in onze leermaterialen. dat is wat je you nodig know. hebt probeer het niet in, uh, in andere boeken uh, zoeken van uh, uit het uh, Engels in het Engels die vertaald zijn in het Engels uh, uh, komt je een kom warboel maar wat, wat, wat ik jou geef en wat je op de site aantreft, nou dat is voldoende om te groeien en flink de groei. Dat is ook nog even over de vraag, over vragen stellen. En uh, wij spreken steeds op onze lessen over um, over, de, over mens, over schepper, over mens eigenschappen van het geestelijke maar dan spreken we over mensen, net of het dan al uh, een bekend verschijnsel is, of we dat allemaal weten of we het allemaal uh, onder woorden kunnen brengen wat mens het mensen zijn is en dan is het voor ons belangrijk om toch wel even daarover te hebben van, om te kijken wat is toch die mens. Waar we het over hebben. Maar je kan het van alle verschillende invalshoeken op dat bekeken. Natuurlijk dat ons interesseert de mens alleen vanuit zijn geestelijke aspiraties. En zijn geestelijke doelen. En. Uh, gisteren hebben wij, Heb ik deze vraag gesteld. En. Er waren iets van tien antwoorden van verschillende invalshoeken van onze cursisten. Wat, de mens, wat het meest kenmerkende is van de mens ten aanzien van het geestelijke werk. Iemand zei dat de mens um, beschikt over een pakket van zijn egoïsme. En hij moet zorgen dat hij zoveel van dat pakket van zijn egoïsme omzet in het goede. Iemand zei ook dat een mens is die het hoge licht kan ontvangen. Dat is een kenmerk van, van een mens. Iemand anders heeft gezegd, uh, de mens is... Uh, iemand die uh, een gemis heeft, voelt, dat die een bepaald gemis heeft. Dat heet in het Hebreeuws gesaron. Ook dat is, en ook dat is, het is allemaal van verschillende invalshoeken, en mensen geven, die onze kostisten geven, hun antwoorden, en het is niet zo dat ik het beste antwoord kan geven, Iedereen geeft zijn antwoord ook vanuit zijn eigen eh, wortel van zijn ziel. Zelfs als hij, niet, als hij, niet, als hij niet er niet van bewust is. Dus dat is allemaal goed om dat even te bespreken. Dus waar iemand anders weer zei dat, uh, dat het anders is, dat het uh, juist... Een mens is iemand die tevreden kan zijn. En niet zo tevreden als een dier die dan even gegeten heeft. En dan op dat moment is hij tevreden gewoon. Maar tevredenheid, een mens kan bijvoorbeeld hebben, tevreden, tevreden zijn... wanneer hij ook gebrek heeft aan fysieke... hoe uh, uh, zeggen we het, aan gebrek aan eten bijvoorbeeld, eten, drinken en andere dingen, en toch tevreden zijn tevreden met, met weinig kan zijn en dus wij we zien wel een mens het kenmerk van de mens is ook wanneer hij uh, gemis heeft in zichzelf betekent niet gemis dat ik heb uh, ik heb uh, gewoon een, een lelijk eentje en mijn buurman heeft een Mercedes maar een uh, gemis van... dat... ik, ik merk dat ik tekort schiet... dat ik... Uh, tekort schiet in mijn geestelijke ontwikkeling... Dat ik, uh, tegen, ten, omdat ik tegenover mij... Uh, het volmaakt is hij, de schepper... terwijl een dier heeft het niet... nee... In alle aspecten. wij hadden nog dus verschillende andere as, uh, antwoorden die ook ook zeer interessant waren. Uh, de mens streeft bijvoorbeeld iemand zei De mens, mens streeft naar ook naar het goede in zichzelf. Naar het, nou, en dan uiteindelijk iemand heeft gezegd: de mens ook kenmerk van de mens is dat de mens ook rekenschap houdt met een ander. En dat is erg speciaal. Dat is inderdaad een, een kenmerk van de mens. Om zorgen jezelf maken, of bezorgd zijn over een ander, of aangetrokken jezelf voelen door een ander, door andermans noden bijvoorbeeld. Is, uh, en toen hebben we dat allemaal gehoord. Hè? we hadden ook een soort discussie daarover. Opbouwende discussie natuurlijk. En daarna heb ik naar voren gebracht. Aan aanleiding van alles wat ik heb daar allemaal gehoord. Dat uh, een zeer speciaal kenmerk wat Kenmerkte mens, mens ze, het mensen zijn. is. het. voelen van andermans pijn. sterker. heftiger. dan je eigen pijn. Dat is een mens. En dan spreken we natuurlijk. in gewone termen, in de gevoelstermen, in de andere. omdat ik. Straks spreken we ook dat in, in, laat ik ook zien, in het spierot, in, de, in het systeem, in het, op, op het besturingssysteem van het heelal. Op het schema en met spirood, met de namen van de schepper, maar zo is het. Wanneer een mens begint, pijn hoger plaats, belangrijker plaats dan zijn eigen. Dat is het begin van het ontstaan van een mens. Daarvoor zijn nog voorbereidingen. En dat is bijzonder belangrijk om, daarover steeds om daar werk van, werk van te maken. Om te oefenen dat. Want het is niet gegeven ons van geboorte. Het is niet natuurlijk. Het zit, het zit absoluut niet in onze aard. Natuurlijk dat wij allemaal opgegroeid zijn met het idee dat wij allemaal goed in onszelf hebben we iets. Dat is allemaal alles in onszelf iets. Nee, we hebben niets goed in onszelf. Goed is alleen het licht, de schepper. En wij moeten ons aanpassen. Ons corrigeren naar eigenschappen. En dan kunnen we het goed ervaren. En dan hebben we het gevoel of we het goed ontvangen maar het is altijd, altijd het ervaren van het goed. En de voorwaarde is dat wij de ander andermans pijn op ons kunnen projecteren. Hier zit een enorm geheim schuil. Want aan de ene kant als ik andermans pijn in mij als het ware ga voelen en dat moet je niet alleen één mens één mens een, uh, stap voor stap als je meer kracht op, uh, krijgt kan je, kan je meerdere groepen mensen en totdat jij zoveel kracht heeft waarbij jij de, de pijn van de hele mensheid op jezelf kan leggen stap voor stap en wat is het geheim daarvan? Probeer het te onderzoeken zelf. Maar een richting kan ik je geven: van um, als je eigen pijn alleen maar voelt, jouw eigen pijn, dan zit je als het ware aangekle aangekleefd, uh, aangeankerd aange aange aan je. Aan jouw mal de malgoed. Aan jouw onderste kant van de malgoed. Dus eigenlijk aan jouw ego aangekleefd. Dat doet mij pijn. Dat doet mij pijn. Dat vind ik alleen van dit. Dan zit je allemaal binnen jouw eigen malgoed. Als het ware opgesloten in jouw gevangenis. Terwijl wanneer jij andermans pijn gaat aanvoelen. En daarmee aanvoelen betekent overnemen. Want aanvoelen betekent, net zoals wij doen met het, met het licht, dat jij jezelf ontvankelijk maakt voor andermans pijn. En dan andermans pijn, omdat dit echt niet jouw pijn is, maar iemand anders, van iemand anders. Dan kan je dat inderdaad overnemen in jezelf, waardoor jij ...geliem maakt... ...speciale waarnemingsorganen... ...die in plaats van jou... ...als het ware... ...komen... Uh, ...in jou... Uh, ...opgebouwd worden... ...en omdat het... ...van ander man... ...van niemand anders is... ...dan kan je meer hebben... Kan je nog meer hebben... ...van die buurman... ...van de hele stad... ...van... ...meer en meer en meer... ...kan je het hebben... En je haalt het naar jezelf toe. En daardoor vergroot je jouw kilim. En kan je meer vragen. Vergroot je jouw kilim van vraag? Natuurlijk. Want vergroot je kan je kilim vergroten door gebrek, door gemis, door gesaron. Tekort, en door het opvullen van jouw kilim, als het ware. Door het uitwerken, door Kabbalah, door Torah. Dus van beide kanten kan je dat ook opbouwen, jouw kilim. Maar als je dan altijd tekort van anderen, pijn, is dus het tekort. Als je het in jezelf opneemt, dan heb je veel meer behoefte om aan vragen, aan gebed, om... Daar vulling voor te krijgen, of remedie voor te krijgen, krijg, medicijn. Ik had ook gisteren een voorbeeld verteld van wat ik recentelijk heb ik ervaren. Wij zitten hier aan de grachten, in de helemaal in het hartje Amsterdam, in Spijustraat, woon ik. En een stukje verder op de Herengracht, als ik me niet vergis of een, of een andere uh, gracht, die hebben we hier. We liepen, ik en mijn vrouw liepen zondag wandelen. En toen gingen we over de brug, een van de bruggen, Herengracht, Keizersgracht. En tegenover mij. We, gingen net, we kwamen net de brug op, de, op de brug op en tegenover mij aan de andere kant van de brug uh, ging in mijn richting uh, een clochar Een uh, iemand die op straat woont. Ik kom niet op voor het woord. In het Engels, in Frans is het Clochard. Um, uh, Iemand gewoon die geen uh, dakloos is en, uh, en verwaarloost verwaar zichzelf. En hij was verwikkeld in een, uh, in een, uh, een deken. En op die afstand van die misschien twintig meter voelde ik dit. Uh, stank van hem. En ik ben bijzonder gevoelig mijn eigen aard ik ben erg bijzonder gevoelig voor dat soort reuk. Als het lekker ruikt nou, dan vind ik het prettig als het slecht is dan dan heb ik het gewoon fysiek heb ik het dan vervaar ik het als naar naar gevoel heb ik. En toen, toen ik toen kwam zo'n stank van hem ...en hij was nog op een afstand van die 20 meter van mij, vandaan, misschien 15 meter. En de eerste reactie van mij was, van mijn uiterlijke mensen natuurlijk, nu direct naar de overkant van de brug even oversteken. Ten eerste zal ik hem niet kwetsen daardoor, uh, dat ik dan als het ware uit de weg loop van, van zo iemand als hem... Dat ik niet kwetsend zal zijn voor hem. Dus ik mag het wel nu doen. Omdat ik de, de stank niet kon verdragen als het ware. En toen iets in mijzelf zei, nee. Uh, en ik, saw, ik had opeens ik had het gevoel van, van zijn pijn, dat had ik gevoeld. Uh, ik keek even, even hem met zo'n zijn baard was nog langer dan mij zijn haar was, was nog, nog langer dan dat van mij en nog vervlochten en, uh, en niet gekamd uh, de laatste half jaar en maar ik, ik dacht even aan hem en het doet er niet toe of hij misschien slecht leven leed uh, misschien Drugs gebruikt, misschien de andere dingen waardoor hij geen huis heeft of geen middelen heeft om goed normaal te leven. Gewoon, want als een mens hier in Nederland een, een uitkering ontvangt, kan hij toch wel netjes zich kleden, netjes leven. Dus, ongeacht of hij daarvoor zelf schuldig voor was voelde ik wel toch pijn voor hem. Dat hij zo... verwaarloosd was. En... op dat moment... dat was een ervaring gewoon van mij. Het was voordat ik begon... nog te denken, heb ik het opeens... heb ik het zo ervaren. En... en toen heb ik hem als het ware... Overge, opgenomen, opgenomen in mijzelf. Zijn pijn, et cetera. En voor mij was het wonderlijk moment waarom dat ik opeens verdween, dat stank, als het ware. Stank was, maar ik ervoor dat niet meer als stank. Zo, so, en hij liep gewoon nog, nog dichterbij. Natuurlijk, de stank nam. Uh, ...sterk toe... ...maar ik voelde dat niet meer... ...het was niet veel... ...het was niet storend meer... ...en hij toen hij liep... ...naast mij... ...en ik keek... ...keek niet zo naar hem... ...maar toch wel... met ...aandachtig... ...en... ...dat was goed... ...en toen dat ik... ...toen had ik gisteren... ...dit voorbeeld aangehaald of verteld, toen een van onze en zij vroeg mij terecht, ja goed, jij voelt zijn pijn, maar, maar moet je dan hem dan niet iets geven, fysiek iets geven, nou het is prachtig, dat voelde de pijn van een ander, maar we helpen hem niet, op je En toen vertelde ik een ander verhaal van een, andere, uh, een, een ander een geval dat wij liepen ook hier een stukje verder uh, een andere keer en het was een beetje regenachtig weer en, en dan zag ik tegen de muur van uh, een gebouw aanleunend een vrouw Verwaarloosd ook zat op de vloer er was een beetje regen was en uh, overal plasjes waren. van uh, water. En ze zat zo en met uitgestrekte arm en vroeg om geld. En ook ik was toen met mijn vrouw. En we gingen even gezellig, het was ook zondag, zondag, zondag, soms. En we hadden ook banaan in onze, in onze tas. En toen pakte ik een banaan, banaan uit onze tas. En ik gaf haar banaan. Want ik zag wel dat het uh, dat, dat een, een vrouwtje was. Dat liever drugs zou gebruiken dan eten. Zo dacht ik. En toen gaf ik haar banaan. Legde ik een banaan voor haar, voor haar. En ze pakte dat banaan en hij gooi de bandad smette de, de banaan naar mij toe. Maar zij had de banaan niet nodig. Zij had iets anders, geld nodig... voor iets anders, voor een andere... Het, ander behagen... waar ik geen gevoel voor had. Dat moment. Zij zou misschien tevreden zijn... zou zijn... als ik haar bijvoorbeeld... Misschien een beetje cocaïne zou geven. Maar dat had ik niet bij mij. Ik heb, weet niet het eens hoe dat smaakt. Ik heb toevallig dat nooit in mijn mond gestopt. Of ik wil het in je mond, stop je het in je neus, Dus eigenlijk, om, om haar pijn echt aan te voelen. Om, om, om haar pijn niet alleen aan te voelen, ik voelde wel haar, mijn pijn, haar pijn, maar om haar ook te verlossen van haar pijn, zou ik natuurlijk uh, een beetje cocaïne moeten eerst kopen. Maar het is overdreven natuurlijk, natuurlijk moet je anderen geven. Ook fysiek moet je ook anderen geven. Dat heet het liefdadigheid, Zadaka. Maar moet je het zo geven dat, het niet, dat een ander het niet misbruikt natuurlijk. Het gaat jou niet aan wat de ander doet, zegt, zeggen mijn, mijn broeders. Je moet hem gewoon geven. We moeten wel geven, maar we moeten ook. Het uitwerken van het besturingssysteem, van het helemaal niet corrupt maken. Elke mens is gegeven een verstand. Zelfs met een minimum aan verstand kan een mens uh, zijn minimum, minimale noden aan zijn minimale noden in onze tijd voldoen. En al die instanties die kunnen het helpen. Ik bedoel, ook, ook dat moet je doen. Maar waar gaat het ons om? Is het volgende. Hier heb ik ook nog geen antwoord. Dat heb ik als antwoord gegeven. Maar nu komt er bij mij nog iets anders op. Misschien zal ik het volgende week ook hier vertellen, maar ik zal ik het nu even toevoegen wat ik niet had verteld aanleiding van dat verhaal met, het, met die klochard is dat, dat die mevrouw bij ons Johanna, zei vroeg ja, maar moet je hem dan niet, niet helpen alleen maar zijn pijn overnemen als het ware in jezelf, maar hem niet helpen dan wil ik jou in een belangrijk zeer fijne mijn geheim ook vertellen hoe dat werkt natuurlijk moet alles nog alles met een juiste uh, intentie gedaan worden een kracht maar hoe gaat het in zijn werk als je andermans pijn overneemt als het ware overneemt betekent dat jij gaat jezelf openstellen daarvoor dan kan je dat ervaren dat betekent overnemen. Als je dat doet, dan is er iets wonderlijks gebeurd nou, op dat moment. Maar als je dat doet, dan, je doet het niet alleen even dat het bij jou komt, in jouw opslagplaats, in jouw keeliem, maar dat de pijn, als je dat voelt, komt in jouw, en zelfs voordat jij een gebed uitspreekt... dat komt naar boven als gebed. Want jij hebt medelijden voor, voor, die, voor die persoon... niet alleen medelijden menselijk gezien... maar ook omdat die mens ook... als het ware... verdriet geeft aan... verdriet bezorgt... aan, aan de schiene, aan goddelijke aanwezigheid, Want God wil dat wij... de schepper... En scheppende kracht, wil dat wij ons, ontwikkelden dat wij ons, want wij zijn gemaakt in één, naar even één beeld. En als wij daar tekort aan schieten, dan leed ook als het ware de schijnen om, om, om, om ons zo aan te schouwen. Dan, als ik dan zo'n, wat ik zeggen, een pijn van iemand op mij, ...op mij leg... ...door mij ontvankelijk te maken... Voor, ...voor zijn pijn... ...en dan ga ik dan... ...en dat doet mij zeer dan... dan dat, dat, dat, ...dat het doen zeer... ...komt omhoog... ...en omdat het niet mijn pijn is... ...het is niet echt mijn pijn... ...niet binnen mijn... ...niet door mijn... eigen kilim veroorzaakt... ...maar door iemand anders... ...dan gaat dat... ...samen als het ware... Dan wordt het opgetrokken omhoog. Dan is zijn pijn, laten we zeggen, die bekleedt zich. Die wordt als het ware een bekleding op, op mijn kleding, Op mijn kleed die pijn aanvoelt. En dan trek ik dat omhoog. In mijzelf. En trek ik ook de pijn van die ander. mee. Die is als het ware aangehecht. Aan mijn pijn. Dus ik word als het ware dan. Een. Bepleiter. Bij de hogere kracht. Voor die. Persoon. Voor zijn pijn. Op dat moment en dan vraag ik dan niet omwille van het verlichten van mijn pijn maar ik vraag dan terwijl ik ook mijn pijn heb terwijl mijn pijn trekt zijn pijn omhoog in mijn gebed maar mijn pijn pijn trekt die onderste pijn van een ander mijn omhoog in het gebed niet omwille van mijn pijn ik verzet als het ware mijn gebed aan... De pijn van die ander. Dus ik vraag als het ware daarmee... Een hogere kracht... Om... Omwille van... Die ander. En er bestaat een wet... We zullen het allemaal langzaam aanleren... Dat... Als je vraagt... Om een ander... Dan krijg je als eerste... Want... Jij vraagt op een om en ander, dan is het jouw man, jouw gebed, jouw stukje uh, vraag, is als het ware boven, bevindt zich boven die van die pijn die waarvan jij met, met jezelf meetrekt. En dan ontvang je het als het ware dubbele. Niet kwantitatief, maar kwalitatief. Dubbele ontvang je van boven. Dan om van boven, omdat jij bent de verzorger, ver, jij bent degene die veroorzaakt deze opwekking. Zowel beneden, jij hebt beneden opgewekt. Dat. En jij wekt het ook van boven op. Alles wat wij van beneden opwekken, wordt ook in dezelfde mate, ook, ook in dezelfde... Op dezelfde manier ook boven ver, ver, uh, opgewekt. En dan van boven komt dan de mad, komt dan het antwoord, uh, genezing, zegening, komt op mij. En komt op mij, en dan gaat het, ik ontvang dan als veroorzaker van die man, van dat gebed. Waarbij ik zelf omhoog trek mijn gebed, mijn pijn, gebed is ook een pijn, met de pijn van de ander, dan ontvang ik als het ware eerste uh, verlichting van mijn, gebed, van mijn pijn en zegening in die mate waarin ik dat nodig heb, wanneer ik dat ook oprecht heb aangevraagd, en dat stukje voor de ander. Kom naar hem toe. Hier zit een bijzonder geheim. Wij zien dat niet. Wij voelen dat nog niet. Maar dat komt naar hem toe. Want niets verdwijnt in het geestelijke. Al die krachten komen toe aan wie die heeft opgewekt. Nou, heeft die dan Kloschar iets opgewekt? Zelf. Nee. Maar waarom, waarom krijg hij dan. Als het ware. Om niets. Zonder arbeid. Krijg hij dan een loon. Hij kreeg loon. Omdat ik. Moeite neem. neem om mijzelf open te stellen voor hem. En daarna, daardoor, neem ik zijn pijn op in mijzelf, en kan ik ook buiten mijn egoïstisch gevoel van alleen mijn pijn uitkomen, en daardoor krijg we beide een beloning. Maar oké, okay, dat heb ik, ik heb dan uh, inspanningen geleverd, maar hij toch niet. Het gaat erom dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Als een moeder. Uh, aan haar kind iets geeft, geeft zij het kind omdat het kind, het kind heeft haar iets haat gepresteerd. Zelfs als een het, het kind iets stouts doet toch, toch blijven zij hem geven zo ook met ons gesteld is, wij zijn allemaal verbonden met elkaar, en als toevallig of niet toevallig iemand nieuw verkeert in toestand wanneer hij pijn heeft ellende heeft en hij kan nog niet zien, hij zit helemaal in zichzelf opgesloten dan als je jezelf openstelt voor zijn pijn dan hoef je, hem, hoef je niet, dus straks zullen je ook uh, leren hoe, hoe moet je daarmee omgaan dat je niet bemoeizucht moet zijn, je zullen allemaal ook op een schema leren dat je mag ook andermans geestelijk werk niet penetreren. Zijn terrein, zijn eigen terrein, zoals we straks liggen. En ook geen persoonlijke leven van een ander moet jou zelfs interesseren, niet interesseren. Het is, ook, het is ook de wet van het heelal. En dat doet, dat doet, dat doet niets aan jou, zelfs je barokken zichzelf qua uh, uh, schade en je doet ook niets aan hem aan die oudere persoon maar wat ik even had gezegd als je dat zijn pijn gewoon overneemt jezelf openstelt voor hem je mag ook fysiek iets geven als je wil als je dat ziet op dat moment dat dit wel nodig is en als je in staat bent om dat te doen Maar daar moet je erg voorzichtig uh, om, daarmee omgaan en, dan om straks niet een banaan weer op in jouw gezicht te krijgen. Het is allemaal, want als je geeft een ander, dan moet je ook weten dat je hem, als het ware, minderwaardig laat gevoelen. Zelfs als hij dat aanneemt. Voelt schaamte. Zelfs als hij dan uh, uiterlijk niet toont dat hij schaamte voelt. Toch wel. Dus we moeten erg voorzichtig zijn, omdat wij nog niet gecorrigeerd zijn. Dan moeten we erg voorzichtig zijn met het, het tonen van uiterlijke gunst aan ander. Dat was even aanzet voor wat een mens is... in de taal van... Um, gevoel. En... nu zal ik even proberen... dat... zoals ik het gisteren heb gedaan... omdat... Um, te vertellen enigszins aan de hand van de wetten van het heelal. Ook, nu, ook daarvoor heb ik het verteld, ook dat de wetten van het heelal, heelal betreft, maar ook uh, wat meer uit de leer. Uh, de hele weg, eerst beginnen we bij Adam. De Adam, wanneer Adam geschapen werd, hij, wanneer hij bewust werd, vanaf het eerste moment, van de, wanneer hij bewust werd van de wetten van het hemel, van de schepper, dus het is gezegd dat hij kon zien. Zien betekent ook begrepen kon zien van één uiteinde van de wereld tot naar een andere. Tot aan een andere. Dus hij kon alles overzien. En hij had geen beperking aan zichzelf. Als het ware. In zijn omdat hij nog ongeschonden was. En verbonden daarmee met Schepper met de wetten van het heelal. En toen hij en daarna uh, pleeg, had hij een zonde gepleegd, zijn zondeval. En toen natuurlijk verminderde enorm zijn bevatingsvermogen, ook zijn amplitude, ook zijn bereik. Waarbinnen waar hij aan zichzelf kon werken. En waarbinnen de hogere krachten op hem hun uitwerking kunnen doen. Zijn wortel.